Wat is er met dat geld allemaal gebeurd? Vooral als je, je ook realiseert dat daar flink wat jaren bij zitten... dat er nog geen verhuurderheffing was en wellicht de ruimte ruimer was. Nou, het antwoord was er zijn geldleningen voor, voor afgesloten en zo. Nou, wij wilden daar meer inzicht in hebben in die kaststromen. Die hebben we in, in dit proces nu niet gekregen... We hebben wel afgesproken dat we daar in de loop van dit jaar met de KEI uh, meer duidelijkheid over uh, gaan krijgen. Nou, ik hoop dat dat uh, lukt. In elk geval gaan we erover uh, over praten. Maar die, die, die 1% huursomverhoging heeft in, in hoge mate de, de discussies over de prestatieafspraken beïnvloed van het gevolg van de... de de afwijzende houding van uh, gemeente en HPZ was dat uh, er uh, uh, door de kei een aantal dingen uh, uh, niet meer in de prestatieafspraken zijn, uh, zijn terechtgekomen. Uh, als een goed voorbeeld is die, die, uh, die verhuiskostenvergoeding zeg ik maar even, voor in het kader van passend, uh, passend wonen. Uh, gelukkig is er uiteindelijk na enige discussie uh, in dit stuk in elk geval uh, uh, beperkt gebleven tot uh, 2020. Voor de rest moeten we misschien volgend jaar uh, dat we weer proberen dat, uh, dat er weer in te krijgen. En ik ben blij met uh, de opmerking van de wethouder net uh, dat ook hij zoekt naar, uh, naar een alternatief. Dat zou heel goed zijn voor, uh, voor dit, uh, dit project. Uh, het advies om, om niet te tekenen, natuurlijk hebben wij er ook wel over, uh, over nagedacht: van, van moet je na al dit gedoe, die verzobering, moet je nu nog wel tekenen? Wij vinden dat als je kijkt naar, uh, naar het stuk zoals het er nu ligt, dat er veel belangrijke punten in staan die wij graag vastgelegd uh, willen hebben. Als je de prestatieafspraken niet tekent, dan heb je daar ook geen afspraken meer, uh, meer over. En dat zouden wij, wij betreuren. Vooral ook in het licht van het feit, twee punten dat in 2019 er geen prestatieafspraken zijn gekomen. Dan zou je in 2020 ook al niet hebben. En bovendien ben je bezig met een overgang waarschijnlijk naar een andere woningcorporatie. En dan is het in elk geval goed om prestatieafspraken te hebben waar die corporatie ook aan gebonden is. Dank u wel, meneer op voor deze duidelijke uiteenzetting. Een goede bijdrage. Dank u nogmaals. Ik geef nu de gelegenheid voor de tweede ronde en ik begin. Ja, ik heb het beloofd. Mevrouw Kuin. Ja, dank u, maar wij hebben verder geen vragen. Ja, u hebt geen excuus, meneer Straks. Hoor. Dank u. Meneer Deen, PVV. Geen vragen meer, voorzitter. Dit meer. Misschien, uh, het is wat onbeleefd om het nu al te zeggen. Kunt u ook zeggen van rondvraag of een hamerstuk? Een hamerstuk of een agendapunt. U krijgt een tweede termijn. Nee, maar ik, ik had mevrouw Kuyn nog niet de gelegenheid gegeven om te zeggen een hamerstuk of niet. En ook de PVV nog niet. Mag ik nog eens naar mevrouw Kuyn kijken? Vergaat er een hamerstuk of... Uh, nee, geen hamerstuk. Dank u, vriendelijk, mevrouw Kuyn. Dan hoef ik dat naar anderen niet meer te vragen. Dank u. <laughs> Meneer Deen, u heeft geen vragen meer. Uw efficiëntie is fantastisch. Mevrouw Keurenson, VVD. Het is dus de rechterknop. Dank u voorzitter. Het was even schakelen tussen de stukken, sorry. Um, om met uh, uw laatste vraag meteen te beginnen. Het is geen hamerstuk en wij overwegen om een uh, amendement in te dienen om de zienswijze aan te passen. En zeker als het gaat over het passend wonen, want als ik dan toch hoor dat het gaat om een bedrag van om en nabij 7500 euro, waar de wethouder lachend op heeft gereageerd. Maar het komt vervolgens wel in het stuk uh, dat we voor 2020 de verkijs zeg maar, vrij pleiten van die bijdrage, dan is dat echt tenenkrommend. Dus het uh, stel voor om daar in ieder geval, en ik kijk ook even de collega's rond, om in ieder geval de zienswijze aan te passen, uh, daarom trend. Um, voorzitter, dan ook, is het ook wel opvallend, want de KEI doet weinig. En dan druk ik me rustig uit. Eigenlijk niets. De gemeente is namelijk bezig om sociale huurwoningen toe te voegen aan de voorraad. En uh, de wethouder die kijkt ook naar de financiële uh, positie van de KEI. Daar geeft hij je toch een aantal uh, uh, opmerkingen over. En ik hoor net ook, um, die heer van de, van HPZ... En daar lijkt een tegenstrijdigheid in de, in de, in de antwoorden. En waarom? Uh, er is geen inzicht geweest in de kasgeldsituatie en de, de, de gelden van de Kei. En de wethouder zegt van, ja, ze kunnen geen leningen afsluiten. Op het moment dat wij sociale huurwoningen gaan toevoegen aan de voorraad en we gaan die overdragen aan de Kei, in hoeverre is de staat in de Kei in staat om deze verplichting aan te gaan en de woning over te nemen uh, op het moment dat ze geen leningen van de bang kunnen krijgen. Daar graag dan uh, toch een reactie op. En uh, voorzitter, met betrekking tot uh, het, uh, uh, de motie waarover gesproken is... en waarin uh, waarbij de heer Enstra aangaf om uh, met name ook te kijken even naar het uh, rapport vanuit Groningen, het uh, COELO-rapport. Uh, ik stel daar een ander uh, verhaal tegenover... En um, wat de woningcorporaties klagen over de verhuurdersheffing en uh, die brengen ze namelijk, die brengen ze financieel in de knel waardoor ze niet zouden kunnen bouwen. Maar de straat van de corporatiesector, uh, opgesteld door de toezichthouder autoriteit woningcorporaties, stelt daar een ander verhaal tegenover. Het geld ligt op de plank, woningcorporaties zeggen al jaren dat ze zullen en willen gaan bouwen en hebben daar het geld ook voor liggen, maar ze doen het niet. Dus dat is een ander rapport. Ik uh, raad het u van harte aan om daar ook even kennis van te nemen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurenson. Ik kijk nu naar D66, de heer Hermsen. De heer Hermsen schudt met het hoofd. Dank u vriendelijk. Ik kijk nu naar mevrouw Koper, PvdA, die knikt. Ja, net, dank u wel. Gaat u gang. Ik, ik wil ook wel ingaan op uh, wat collega Geulingsson uh, zei. Er zijn inderdaad diverse rapporten over... Uh, de vuurersheffing en de staat. En ook, maar er zijn ook diverse corporaties en, en diverse cijfers erover. Want als je de benchmark kijkt van de corporaties, dan zijn er heel veel corporaties die op klantvriendelijkheid heel goed scoren. En soms zijn ze dan misschien niet zo gescoord op financiën, maar dan is het uh, bezit tip top en dan wordt er heel goed samengewerkt met, uh, met de huurders. Dus er zijn diverse cijfers. Maar als het gaat om de verhuurdersheffing gaat het echt wel om die investeringsruimte. En ik hoorde de wethouder daar iets over geven. Dus ik hou toch vast aan het plan. Om de motie straks, uh, straks in te gaan dienen. Ik wil even reageren op de woorden van de HPZ ook en, uh, um, en op de wethouder. Het klinkt als een zorgvuldig proces en u heeft ook heel goed onderbouwd waarom u zegt, wij vinden het toch verstandig om te tekenen, want er, zijn, er staan heel veel dingen wel in en het is belangrijker om goede afspraken te hebben, ook straks naar de nieuwe corporatie. En ik moet zeggen, dat, vind ik ook, uh, dat zou ook de waarde zijn van het advies, daar gaan wij ook even over nadenken, dus voor ons is het ook een bespreekstuk. En um, als het gaat om passend wonen, dan hebben wij ook aangegeven dat we gewoon veel meer instrumenten moeten inzetten om die doorstroming te doen. Daar moet inzet op komen. En in de landen zijn er zoveel voorbeelden dat als je daar echt goed een coach op zet, dat je daar veel meer van kan bereiken. Dus laten we hopen dat we daar in de toekomst de kansen voor de, zullen pakken. Dus wij komen erop terug, volgens het bespreekstuk ook. Maar dat is al de... dankzij mevrouw Kuin. Dank u wel, Ik kijk naar de overkant, ik kijk naar de heer Berg van het Zet. Dank u voorzitter. Eh, ja hetzelfde wat mevrouw Keurzen al stelde. Over de, dat, dat ze niet kunnen lenen dat de portefeuillehouder zegt. Dan vragen we ons af hoe gaan ze dat dan bouwen op het terrein? Maar eh, hetzelfde voor het raadhuislocatie in het Watertorenplein. Zijn daar ook toezeggingen gedaan dat ze daar wel willen mee, mee participeren. Eh, als ze al niet eens kunnen lenen. Dus hoe, hoe, hoe reëel is de kans dat ze werkelijk bij gaan bouwen. Eh, de verduurzaming waar uh, mijn collega GroenLinks het over had... dat zijn een van de zeven punten... en wat de wethouder uh, niet zo snel kon vinden. Achterin de stukken zit een brief van uh, kijken, 15 november. Daar staan de zeven punten. En dan lees ik de ene laatste punt. Energe... Dat is een moeilijk scrabbelwoord voor me... maar energetische verbeterprojecten in de woningvoorraad stellen we uit. Nou, het hele verduurzamingsproject gaat dus voorlopig bij de KEI, uh, de, de, de, de vriesvak in... Dat uh, is echt wat teleurstellend dan. Uh, uh, ik hoop dat uh, mijn collega van GroenLinks daar uh, toch wat kritischer over is dan dat hij uh, het alleen zorgelijk vindt. Want um, ik, ik begrijp dat echt niet. Dat ze die verbeterpunten allemaal uh, zomaar eenzijdig willen gaan doorvoeren. Um, en een aantal keer hoorde ik de portefeuillehouder ook zeggen dat er een nieuwe corporatie komt... Hoe garandeert hij ons dat? Want zo zeker is dat nog niet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Berg. Ik kijk naar de heer Ernst van CDA. Ja, dank u wel. Ja, ik uh, wil het... Toch nog even concreet antwoord hebben op de vraag van de wethouder. Wat er nou gebeurt met de middenhuurwoningen die er nu zijn. Dus de 140 uh, woningen. Die, hè, de, dus in de vorige afspraak is er gezegd uh, om dat maximaal rond de 1000 euro te laten houden. Die huur, kunnen die volgend jaar ineens uh, een huur van 1500 euro voor hun kiezen krijgen? Dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik kijk nu naar de heer El Gabali van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, om op. Interruptie op meneer Enstra. Volgens... Meneer Berg, interruptie. Gaat u gang. Um, dat zijn een van de zeven, ver, zeven versoberd punten, meneer Enstra. Ik lees daarin. De afgetopte huurprijsgrens voor de vrije sector huurwoningen laten wel los. Volgens mij komt dat neer op hetgeen wat u vroeg. Dank u, Berg. En dat, dat is dus tegenstrijdig met die motie, wat ik al aanhaalde, betaalbare huurwoningen voor de middelinkomens. Dank u, meneer Berg, meneer Ensta. Ja, daar zijn wij het dus, dus niet mee eens. En wat, en wat betekent het loslaten? Is dat echt uh, letterlijk uh, aan de goden overgeleverd? Of, of hoe moeten we dat zien? Ja. Dank u vriendelijk, meneer Ensta. Meneer El -Gabali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het CDA heel erg bij is... als je aan de groene wordt overgeleverd, overigens. Dat... Het, het laatste kon ik niet verstaan, wat u zegt. Ik denk dat het CDA heel erg bij is als het aan de groene wordt overgeleverd. Dus uh, dat is mooi. Uh, en om het punt van de heer Berg terug te keren... Uh, wij hebben niet alleen gezegd dat we teleurgesteld zijn... maar we zijn ook kritisch en het is voor ons eigenlijk wel een van de redenen... misschien wel de reden om te zeggen van... nee, deze prestatieafspraken zijn voor ons niet uh, goed genoeg. En ik kan het ook nogal iets verduidelijken en meegeven... want ik hoorde de wethouder ook zeggen dat het nog anderhalf jaar gaat duren... Uh, wellicht, of misschien zelfs wel langer... totdat we eigenlijk op dat niveau zijn om echt grote stappen te maken... ook in de wijk en in de huizen op het gebied van energie en uh, klimaatverandering... En, en zorgen dat het allemaal verduurzaamt. En als ik dan heel veel snel reken, we hadden het net over de verkiezingen rondom uw blog... dan zijn de verkiezingen ook weer rond die tijd. En het is dan toch eigenlijk wel apart dat we dan vier bezig zijn geweest... en op dat terrein gewoon eigenlijk met alle respect, uh, niet heel veel verder zijn gekomen. En ik hoop ook echt dat er een andere manier is... hoe wij met de kei in overleg kunnen gaan. Ik snap dat er verhuurdersheffing bestaat... en ik snap al dat de corporaties het lastig hebben... maar er is toch wel een andere manier te vinden... om daar iets meer snelheid in te krijgen. Um, dan, wat betreft... ik hoor een paar keer dat er uh, vragen zijn gesteld. Volgens mij zijn die vragen... ik kijk met het GIFI aan niet openbaar gekomen. Wellicht is het handig om... Uh, de vragen die mijn fractie heeft gesteld, de technische vragen, om die ook te publiceren bij dit uh, onderdeel. Omdat daar ook uh, de investeringen in staan die de KEI van 2017 tot en met 2019 heeft gedaan. Dus wat betreft, dat betreft uh, ja, zie ik dat graag daar uh, daarop verschijnen. Ik zie de GIF ook al knikken, dus is dat mooi. En tot slot, als ik ook het, het huurdersplatform hoor en uh, hoor uh, wat de wethouder zegt... dan beklijft mij toch een beetje het gevoel, en dat is ook meteen een vraag aan de wethouder... dat ...eigenlijk de kei voorafgaande aan de prestatieafspraken met deze ijs op tafel uh, is gekomen... ...en aan de hand daarvan de prestatieafspraken verzoberd zijn... Uh, ik zou bijna kunnen concluderen, als ik het zo hoor en, en zie en lees, dat het gewoon een onderhandelingstechniek is geweest. En in hoeverre heeft, hebben deze prestatieafspraken die wij nu maken met de Kei, wellicht halverwege dit jaar hebben we een nieuwe corporatie, of ergens in ieder geval dit jaar hebben we een nieuwe corporatie, in hoeverre um, zorgt het ook voor een valse start voor de nieuwe corporatie? Ik ben benieuwd hoe de wethouder daarover denkt. Dank u vriendelijk. Mag ik het woord geven aan de heer Bluis? Ja, euh, nou ik denk wat er in de prestatieafspraken staat over euh, bijvoorbeeld het inzetten van de middelen voor, voor, voor, de, voor de omgeving enzovoort. Dat wij gewoon zeggen van dat is in principe de afspraak. Wij willen dat bedrag, willen wij inzetten. En het, dat moet ingezet worden. Klaar. Net zo goed als we zeggen van dat moeten we op gaan brengen, dat staat er ook allemaal in. De verduurzaming, daar moeten we gewoon goede afspraken over gaan maken. Maar daar zit een heel. Energietransitie, transitievisie. Dus het, het, is, het is niet zo dat het, als ik nu met de dus allemaal afspraken maak over al die onderdelen, dat er dan in die afspraken goed komen. Er zijn, is heel veel beleid nodig om dat goed te krijgen. Een interruptie, meneer El Gabali, Gebalei. Gebalei. Ja. <laughs> Blijf als lastig de naam. Uh, Nee, maar heeft de wethouder bijvoorbeeld ook inzicht in hoeveel energielabels er nu verduurzaamd zijn? Of in ieder geval uh, aan de afspraak, in de prestatieafspraken al jaren hebben, hebben gedaan. Daarin staat dat bijvoorbeeld de helft van de slechte labels volgens mij uh, minimaal naar de goede labels moet gaan. Heeft de wethouder daar specifieke cijfers van? Want mij zijn ze echt onduidelijk. Dank u. De hebben... Nee, die, die cijfers heb ik op dit moment niet. Maar die, die, ik wil ze voor u opvragen, want u, u hebt ernaar gezocht. Dus ik wil, ik wil dan, maar er is dus ver, volgens mij verduurzaamd. En er is ver, zover dat vanuit 2016, 2017, in die investeringen, in die flats, die zijn, daar zijn dingen toegevoegd. Maar, en dat is het. En voor de, dus we weten precies wat er wel en niet is gebeurd. En dat is, dat is beperkt. En toen kwam die energiediscussie kwam helemaal op gang... Plus ze kregen andere zaken te doen. Ja, dus, dus we moeten daar hernieuwd afspraken over maken. Maar daar zit een heel ingewikkeld proces van die warmtetransitievisie bij. Van wat, welke wijk gaan we nou wel op, van het aardgas afhalen, welke niet. Nemen we eerst corporatiewijken of, of nemen we andere wijken... Dat, dat zijn keuzes die we moeten maken. Maar u, en u zegt ook toch verder, er is niet zoveel gebeurd. Nou, ik denk dat er wel veel is gebeurd. Want we, hebben, we hebben een jaar geleden voor het eerst gelukkig een uitvoeringsprogramma vastgesteld. We hebben vastgesteld dat we sociale huurwoningen gaan bouwen. We zijn nu met een verdichtingsstudie met elkaar bezig. Op, op de Corredex zijn we bezig om een plan uit te werken met, met de ondernemers. Om daar, en met de kei samen, en dat verloopt volgens mij heel positief tot nu toe ook met de KEI, die hebben we aan tafel... gekregen. Een jaar geleden... lagen we bijna in rechtschijning... zeg ik dan maar even, hè? in uw termen. En we, zijn, we hebben ze... gewoon weer aan tafel. En, en ze zijn bezig... en zijn bezig om ook die der, met elkaar... die 30% sociaal... Nou, ik kan toen ik als wethouder... voor de tweede periode aantallen, hadden we helemaal... Dat, dat soort uitzichten. Nog bijna niet. We hadden toen net... het bestemmingsplan aangenomen, Watertorenplein... gaan we ook beginnen... En het is best een uitdaging. Gaan we die sociale huurwoningen? Is de KEI in staat om, om dat te doen of moeten we naar andere partijen op zoek? Ik heb gezegd over de, de liquiditeitspositie van de KEI. Door de investeringen die zij moeten doen nu, kunnen zij niet nog meer geld lenen. Zo heb ik het bedoeld uitleggen. Ze moeten dus nu investeren in eh, die miljoenen nu in, in de flats in de Keesomstraat. Nou, dan hebben ze geen geld op de plank daarvoor liggen. Intussen, de heer Hermsen. Nee, voorzitter, ik, ik zit toch even af te vragen hoe u daar nou bij komt, wethouder. Um, als je de financiële kegentallen, dat is in de, ja, de jaarrekening, werd er toch een beetje getikt door mevrouw Geurensen van de VVD. Ik denk, ik ga toch eens even kijken hoe de interest coverage ratio van de Keijder uitziet. Dus dat is de manier waarop je zeg maar, je langlopende schulden kan afleggen, uh, afbetalen uit je castro. Die is op dit moment, of tenminste, die was in ieder geval in 2018 1,59%. Dat betekent pas dat echt een financieel niet, een wooncoöperatie niet meer zou, iets zou kunnen lenen dat als die interest coverage ratio onder de 1% komt, dan, dan zou een coöperatie in verzwaar weer zijn. In dit geval is het dan 1,59 met een verwachte prognose van 1,68 in 2019 en oplopend naar 1,71 in 2023. De solvabiliteit is 55,5%. Dat is de verhouding tussen het vreemdvermogen en eigen vermogen. Hoe ligt u mij nou eens uit, gewoon even in lekentaal, hoe het nou kan dat de KEI dan geen geld zou kunnen lenen? Daar ben ik gewoon echt heel benieuwd naar. Dank meneer Herbsen. De boeken ja. van de KEI. Gaat ik, u nou ik, ga, ik ga nu niet de boeken van de KEI met u bespreken, hoe, hoe die ervoor staan. En zeker niet hoe ze ervoor staan, dat zou ik dan moeten uitzoeken. Ik, ik wil die vraag wel meenemen. Dat u de twijfels over heeft over het feit dat de KEI waarschijnlijk wel in staat is om te investeren... Maar ik zal die vraag meenemen naar, naar de kei toe. Maar in principe hebben wij wel de afspraak gemaakt dat zij mee gaan werken aan die drie projecten. En dat ze dus inderdaad daar, daarmee aan de gang gaan. Dus, dus wat dat betreft, maar ik, ik zal die vraag daar, daar nog, nog neerleggen. Of ze de, de liggende gelden die er schijnbaar dan zijn voor u. Maar daar gaan deze prestatieafspraken niet over. Want die prestatieafspraken gaan over de afspraken die wij nu met, met hun maken over... ...over het, het investeren, het, het bouwen van nieuwe woningen. ze hebben gezegd dat ze daaraan meewerken. En u weet zelf wel dat ze eerst voornemens waren in de vorige afspraken. Ze moesten eerst verkopen om te kunnen gaan bouwen. En dat had ook een financiële insteek. Nou, voor mij was die insteek niet veranderd. En uh, ik, ga, ik ga het voor u horen of, er, uh, wel, uh, of ze morgen zomaar kunnen gaan bouwen... Omdat er voldoende te lenen is. Mij is dat niet te horen gekomen dat dat zo is, maar ik ga dat voor, voor u meenemen. Maar dat doet niks af, denk ik, aan de, de prestatieafspraken die hier liggen, want in principe ze, zeggen ze niet dat ze het niet gaan doen op dit moment. Alleen ik heb uitproberen te leggen dat hun liquiditeitspositie voor Zalmvoort een ingewikkeld is. Nou, ik ga checken of dat zo is. Uh, nou, ik, ik begrijp dat er ook nog wat abonnementen misschien uh, komen. Nou, dat gaan we dan uh, wel eens over, dat passend wonen. Uh, en, en, en, en ook over de vuurdersheffing. Dus uh, dat wacht ik af. Maar ik, uh, dat wordt uw zienswijze aan, aan het college. En dan zal het college daar uh, verder uh, naar moeten kijken. Maar dat zien we dan in de raadsvergadering. Dank u vriendelijk, meneer Bluis. Meneer Aldershoff, heeft u nog behoefte aan een enkele aanvulling? Dank u in ieder geval hier nu alvast voor uw inbreng... Hamers, HPZ en Arcade. En in interruptie naar de heer Bluis nog. Ik ga u nog niet bedanken. Nog één ogenblik. Nee, want ik uh, heb nog een vraag gesteld over uh, hoe de wethouder de onderhandeling zag uh, met de kei En de opmaat, de brief en vandaar de versobering van de prestatieafspraken. Dus ik ben benieuwd naar hoe de wethouder dat heeft gezien en er heeft ervaren. Net als HPZ die, dat, dat, dat, die vraag ook net beantwoorden. En nog een aanvulling van de heer Berg. Ja, ik, ik heb de eerste ronde al een vraag gesteld. En in, in de tweede ronde kreeg ik hem ook niet uh, beantwoord. Maar um, ik, ik heb een vraag gesteld. Er zijn afspraken, tienjaars afspraken gemaakt. We gaan nu een, een, een, een tussentijdse afspraak maken. Die erg versobert. Maar... Um, Welke prestatievoorwaarden worden er nou overgedragen naar de nieuwe corporatie als we deze niet aannemen? Bijvoorbeeld de, het punt van de, de energietransitie, daar hebben we voorheen het punt over afgesproken. Nu willen ze het allemaal bevriezen. Als we dit niet aannemen, wat nemen we nou eigenlijk, blijft er over in die tienjaarsafspraken? Dat is me totaal niet duidelijk. Als we dit hier niet mee akkoord gaan, wat hebben we wel overgehouden? Dank u meneer Berg. Meneer Bluis. Ja, kijk, dat... De afspraken achter de comma over de duurzaamheid, de, de opgave voor de duurzaamheid, die is voor de gemeente van belang. Die moet de gemeente uitvoeren en die moet de woningbouwcorporatie ook oppakken. Dus die, die afspraken die zijn er, alleen de, de wijze waarop en de mate en het tempo waarin, daar maak je telkens afspraken over. Dus die afspraken zijn niet allemaal van tafel. Het, zijn, het is niet zo dat, omdat u nu leest, dat duurzaamheid, daar gaan ze niks meer aan doen. Dus de afspraak is dat de duurzaamheid is van tafel af. Nee, dat is helemaal niet van tafel af. Alleen het moment waarop ze gaan investeren, dat is even van tafel af. Al die afspraken, daar blijven we op hameren over die leverheid, Dat kunnen we in gaan vullen en dat moeten we dan weer gaan oppakken met elkaar. Dus we gaan helemaal niet allemaal dingen afschaffen. Er zijn een aantal dingen nu verzoberd, maar we gaan niks afschaffen. En We maken jaarlijks opnieuw, afs opnieuw die afspraken. Dus duurzaamheid blijft gewoon een heel belangrijk item... En dat, dat, dat wordt zelfs wettelijk, wordt dat, daar zaken over geregeld. Dus dat soort afspraken blijven gewoon in, in de lucht. Ja, en, en, en ten aanzien van hoe wij omgaan met de KEI en, en, en hoe dat dan gaat in die gesprek, natuurlijk, dat was heel teleurstellend. En, en, en onze reactie was ook, ja, maar wij gaan niet die 1% dan, dan, dan, dan, dan, want dat is uw probleem dan. Want ik heb afspraken gemaakt met de gemeenteraad. En natuurlijk is dat teleurstellend. Ik, ik word daar niet, dat heb ik ook gezegd, ik word daar niet blij van. Ik heb liever een corporatie waarvan ik kan zeggen, goh, daar hebben we goede afspraken mee gemaakt. Dat is geven en nemen. Maar dat, dat hebben we in stukken duidelijk verwoord. En daarvoor heeft het ook weer vreselijk lang geduurd voor. Maar we het, vinden het belangrijk, en dat gaf de heer Adelshoff ook al aan, dat wat we hebben afgesproken, dat is de basis om uiteindelijk op verder te gaan. En inderdaad, wisseltinking, wij hopen dat er een nieuwe corporatie komt. Dat is inderdaad nog niet geregeld, maar we hopen het wel. En daarom, ik spreek altijd de hoop graag uit. Dank u voor deze hoop, wethouder. Ik dank de heer Aldershoff nogmaals voor zijn inbreng en ik dank ook de leden voor het geven van hun zienswijze. En dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. Voor ons ligt het concept regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Eind vorige week heeft het college, de middel van een het concept regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland met een opinienota verzonden aan de raad. Alles wat kort dag en wat snel, maar toch. Het college stelt de commissie in de gelegenheid van gedachten te wisselen over dit concept bereikbaarheidsvisie. Er is nu een, een zekere Jean-Germain, zie ik. De ene gaat voor tango en de andere voor de Wals. Hopeloos. krijgen we nu een present Dames en heren, op dit moment worden er stukken uitgedeeld in de Raad. Dus het is even stil op de zender. Uh, ik zal een, een klein muziekje starten, denk ik. En dan gaan we zo weer verder. Geachterleden. Oh. ik kijk ook naar de tribune, maar ik zie de tribune zich helemaal eh, ledig maakt. Ja, oh, u blijft zitten, nou, dat stel ik bijzonder op, op prijs. Ja, de burgemeester blijft zitten, de secretaris blijft zitten. Mevrouw Keur. Nog Theresa? Wij hadden gedacht een presentatie te geven aan u met sheets, met lichtbeelden, met dia's. U kent het allemaal nog van vroeger. Dat gaat niet door. U krijgt er nu uh, straks een duidelijke uiteenzetting zonder dat alles. Uh, ik heb gevraagd aan de dame en aan de wethouder om het maximaal een half uur te laten duren. Uh, dat lukt natuurlijk niet. En ik dus ik heb. Ah, nou, ja, ik ben blij. Dat dat nee, u weet dat, ik weet dat. Maar we leten, proberen dan toch de presentatie alleen al een half uur. Dus ik heb benadrukt dat het eigenlijk in 20 minuten gaat duren. En dan weten we zeker dat het misschien een half uur haalt. Mag ik nu het woord geven aan de voorzitter, wethouder? Voorzitter, mag ik u een vraag van orde stellen? Met alle respect voor de mensen die hier iets willen vertellen over het stuk wat er net is uitgedeeld. We hebben het gelezen. Dus ik ben erg nieuwsgierig in aanvullende informatie, maar niet in dezelfde informatie. Ik begrijp uw intentie en ik hoop ook dat het overkomt aan de presentatiesgevenden... Uh, ja, verder kan ik daar weinig aan doen, want ik heb de presentatie ook te gezien en de stukken wel gelezen. Conform wat u gedaan heeft. Mag ik nogmaals het woord geven naar aanleiding van uw opmerking aan de wethouder? Als het aanvullend is, dank u voorzitter. Ja, maar anders gaat het ook door meneer uh... <lacht> barbergen wilson Dank u wel, voorzitter. Het lijkt mij het beste dat we gewoon maar beginnen met de presentatie. En dan merken we wel zelf van of dat dan dubbele informatie is en dan hoor ik u wel. Ik ben in ieder geval blij dat iedereen kennelijk alle stukken gelezen heeft. Dus wat dat betreft is al winst, voorzitter. Ja, ja. Dus dat zal ook zo meteen blijken of dat in ieder geval zo is. Allereerst denk ik toch dat het goed is om even een compliment te geven aan deze raad. En waarom geef ik dat compliment? Omdat tijdens de afgelopen radenbijeenkomst, vorige week woensdag in het gemeentehuis van Bloemendaal, ik zou zeggen alle fracties in ieder geval vertegenwoordigd waren tijdens die bijeenkomst. En Ik denk dat dat een goede zaak is, want we praten tijdens die radenbijeenkomst praten we over zeg maar, zaken die ons in de regio met elkaar aangaan. En ik moet u eerlijk zeggen, van in eerdere bijeenkomsten waar het met name ging over bereikbaarheid... heb ik die ondersteuning, in ieder geval als bestuurder, heb ik die gemist. En dat is ook een gemiste kans, denk ik, om in ieder geval heel nadrukkelijk die zaken die voor ons als gemeente belangrijk zijn, in die regio verder naar voren te brengen. En af en toe had ik nu het gevoel dat ik alleen stond, of bijna alleen stond, uh, met een enkele vertegenwoordiger. Dus wat dat betreft, ik hoop dat, en dat is ook een oproep aan u, uh, mijn complimenten daarvoor dat u deze bijeenkomst daar met zoveel mensen was, en ik hoop ook dat, zeg maar, in vervolg bij dit soort radenbijeenkomsten, u ook uw gezicht laat zien om in ieder geval heel duidelijk de mening van Zandvoort ook naar voren te brengen. Um, ik denk dat we even een onderscheid moeten maken vanavond naar enerzijds proces en anderzijds naar inhoud. We praten hier vanavond heel nadrukkelijk over de inhoud van het stuk en wat minder over het proces. Tenminste, dat is wat mij betreft de bedoeling. U heeft, eh, zeg maar, het proces als zodanig verdient niet de schoonheidsprijs, dat weet ik ook. Eh, we hebben daar de vorige keer, hebben we er al ook met de behandeling van eh, de zuid agenda en de ontwikkelperspectief binnen Duinrand hebben we het al over gesproken. Dat was ook eigenlijk de intentie om die stukken eigenlijk allemaal tegelijkertijd eh, te behandelen. Dat was niet alleen onze intentie, maar ook de intentie bij de andere eh, raden en dat is helaas niet helemaal gelukt. En vanmiddag, als het goed is, heeft u ook nog een brief gekregen van de voorzitter van de regio, Robert Berkhout, de wethouder van Haarlem, die iets schetst over het, eh, enerzijds over het proces, maar ook met name gewoon over zeg maar, die knelpunten die ik ook in een eerder verband al aangegeven heb over eh, zeg maar, de aansluiting Zeeweg-Randweg en ook eh, met hoe, ga, hoe we omgaan met eh, de geleidelijkheid en de verschuiving van de aandacht voor modaliteiten. Um, ik zou graag willen introduceren Cato Albus van uh, Procet, uh, Procet. Max Maxman. U, u heeft nu al een interruptie van mevrouw Curnesson. Dank u voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen over een brief en een procesvoorstel uh, of iets dergelijks van de wethouder van Haarlem. Ik heb niets gezien, maar misschien heb ik iets gemist. Of uh, de rest van de leden heeft hij wel iets gezien. Dank u mevrouw. Nee. Nee. Ik heb uh, gezegd uh, niet de wethouder van Haarlem, maar de voorzitter van de stuurgroep. Hè? En, dat is in, in de, en die is ook wethouder van Halen, maar hij, hij stuurt die. Nee, maar, nee, wacht even. Dat is wel even belangrijk. Hij stuurt hem niet als wethouder van Haarlem, maar hij stuurt hem als, uh, als voorzitter van de stuurgroep. En die brief is vanmiddag. Maar ik kan de voorzitter een, heeft ik ook weet, niets gestuurd hoor. Ik weet niet uh, of u hem allemaal heeft. Maar dan begrijp ik niet, want hij is vanmiddag naar de griffie toegestuurd. En ik begrijp dan niet van waarom die niet is doorgestuurd. Meneer Berendsen laat nu een brief zien die gezonder zou moeten zijn, die niemand ontvangen heeft, tot op heden. Nee, maar die zou vanmiddag, zeg maar, vanmiddag naar u daar na... Niet gebeurd, meneer Berendsen. Nou, dan spijt mij dat bijzonder. Ik zal dat met de griffie zal ik dat opnemen hoe dat, hoe dat kan... Um, en u krijgt hem dan in ieder geval morgenochtend krijgt u hem, uh, per eerste post. Krijgt u hem, krijgt u hem toegestuurd? Ik kan hem kopiëren. Ja, maar dan gaat iedereen hem nu lezen. U, ik kan hem kopiëren, dan kan iedereen hem, dan kan iedereen hem nu krijgen. Maar anders dan krijgt hij hem morgenochtend. Ja? Um, nogmaals, uh, ik was bezig met de introductie van uh, Cato Albus van uh, Plosad Maxvan, de opsteller van het uh, rapport. En Kato is ook zeg maar, nauw betrokken geweest bij zeg maar, het hele opstellen en alle gesprekken die daarover plaats hebben gevonden. En hier naast mij zit uh, Dimitri Arpad als, zeg maar, als plaatsvervangend procesmanager. De procesmanager die vanuit de regio dit proces begeleidt is, die is helaas uh, ziek. En uh, verder zit uh, Lydia Albines die vanuit uh, zeg maar, het hele gebeuren ambtelijk uh, de zaak heeft uh, begeleid. Uh, dat even als, uh, als introductie uh, meneer de voorzitter en dan zou ik nu het woord geven... Uh, ...maar dat is aan u uiteraard aan, uh, aan Kato. Sorry voor... Dat, dat zit natuurlijk helemaal aan mij. Ja, nee, ja daarom ja, ja. dus. Uh, daarom stel <laughs> ik het ook voor. Hè. Meneer Albers, mag ik u het woord geven? En u weet nu wat uw tijdmarge is. Ja. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, welkom bij de presentatie van de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Ik zal uh, aangeven wanneer u de pagina moet omslaan, zodat het hopelijk duidelijk is voor iedereen... Um, de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland is een actualisatie van de visie uit 2011. En de bereikbaarheidsvisie is opgesteld um, met een participatief proces. En dat betekent dat we zowel publieke stakeholders als ook private stakeholders uit het vakgebied verkeer en vervoer hebben ondervraagd. En zo is de visie een bundeling geworden van uh, de gedeelde ambities en dus het is het dus ook een gedeeld verhaal. En dit verhaal geeft aan hoe Zuid-Kennemerland in de toekomst, en dan spreken we over 2040-2050... ...mobiliteit wil gaan organiseren. Um, dat gezegd hebbende wil ik graag de visie aan u presenteren... ...waarbij we allereerst uh, ingaan op de positionering van de regio. U kunt pagina's omslaan naar pagina 3. Want de regio Zuid-Kennemerland heeft enorm veel te bieden en dat leidt tot een hoge kwaliteit van leven. Tegelijkertijd merken we met z'n allen dat het steeds drukker wordt in de regio en is er ook de noodzaak om dat goed en slim te organiseren. En de regio heeft daar ook vitaal belang bij. En daarom is het ook van groot belang dat de gemeentes binnen Zuid-Kennemerland gaan samenwerken. Ik kan pagina omslaan. En het belang van samenwerking heeft alles te maken met het grensoverschrijdende karakter van bereikbaarheid. En deze visie vertrekt vanuit de lokale bereikbaarheid um, met aandacht voor de bovenlokale bereikbaarheid. Ik kunt de pagina omslaan. Een eerste analyse van Zuid-Kennemerland geeft de sterke Noord-Zuid-Oriëntatie aan. En dat stond vandaag uh, nog in de krant. Uh, werd geschreven over de strandwallen. En als we van... West naar oost gaat zien we allereerst het strand, dan de duinen, vervolgens de strandhallen en daarachter ook het stedelijk gebied van Haarlem. En dat betekent dat de ruimte ook beperkt is in Zuid-Kennemerland. Tegelijkertijd liggen we ingeklemd tussen de kust en de grootstad van Nederland. En dat betekent dat in uh, termen van mobiliteit de oost-west oriëntatie enorm belangrijk is. En dat vraagt dan ook om uh, goede bereikbaarheid in allerlei richtingen. Je kunt de pagina omslaan. Want uit allerlei richtingen zien we ook bovenlokale invloeden. En die invloeden komen bijvoorbeeld uit Eimond en de Noordzeekanaal. Richting het zuiden zien we de Bollestreek, Den Haag en Leiden. Richting het westen zien we Amsterdam, waar veel belangrijke werkgebieden liggen. En ook Haarlemmermeer met Schiphol. En dat maakt dat de regio sterk beïnvloed wordt al die, door al deze bovenlokale invloeden. En vooral met de groei van de MRA wordt deze oost west richting steeds dominanter. Je kunt de pagina omslaan. En zowel van binnen de regio als ook van buiten de regio komen opgaven op Zuid-Kennemerland af. Met gevolgen voor bereikbaarheid, maar ook met gevolgen voor beleefbaarheid. En deze thema's komen ook terug in andere agendas van Zuid-Kennemerland. Omdat het nadrukkelijk gaat om gezamenlijke opgaven waarbij we sterker staan als we dat gezamenlijk oppakken. Volgende pagina staan de opgaven van Zuid-Kennemerland omschreven. We hebben het hier over vier opgaven. Het gaat om woningbouw, klimaat en energie, landschap en recreatie en economie. Deze opgaven staan ook met een verband in elkaar en al met al geven ze, of hebben ze een impact op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuid-Kennemerland. We lopen de opgaven één voor één bij langs. De eerste opgave is woningbouw op de volgende pagina. Bij woningbouw hebben we een concrete woningvraag in de MRA. Daarbij gaat het om 230.000 woningen die moeten worden toegevoegd... die deels in Zuid-Kennemerland en ook deels in Zandvoort zullen gaan landen. En dat betekent dat het niet alleen drukker gaat worden in Zuid-Kennemerland... vanwege die extra woningen, maar ook vanwege de andere extra woningen... die worden toegevoegd in de MRA. Met gevolgen voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Op de volgende pagina ziet u de invloed van economie... Um, de ligging van Zuid-Kennemerland betekent ook een ligging in de sterkste regi economische regio van Nederland. Um, in Zuid-Kennemerland zien we vooralsnog vooral een groei van het aantal huishoudens... terwijl het aantal banen nog achterblijft. Dat resulteert in grote pendelstromen, met namelijk in oostwestelijke richting. Um, en dat veroorzaakt extra druk op de bereikbaarheid... Uh, wanneer het drukker wordt in Zuid-Kennemerland en het aantal banen niet gelijk zal toenemen tegelijkertijd moeten u zich realiseren dat bereikbaarheid enorm belangrijk is voor uh, de economie en zelfs als geldt. op de volgende pagina gaan we verder met landschap en recreatie een belangrijk thema voor Zandvoort het landschap in Zuid-Kennemerland is uniek en dat vinden niet alleen inwoners van Zuid-Kennemerland maar ook mensen die van buiten Zuid-Kennemerland uh, graag hier naartoe komen dat betekent dat de regio steeds verder onder druk komt te staan ook wat betreft bereikbaarheid en dit vraagt om een Voorzichtige houding, juist vanwege de kwetsbare waarden in natuur en cultuur. En de vierde opgave op de volgende pagina gaat over klimaat en energie. Wat alles te maken heeft met het klimaatakkoord. Dat betekent dat we een wettelijke verplichting hebben om over te schakelen op een duurzamer mobiliteitssysteem. Waarbij het gaat om schonere mobiliteit, ook ander mobiliteitsgedrag en ook het slimmer organiseren van mobiliteit. Waarbij het gaat om het optimalisatie van stromen en um, capaciteit. Dit vormt de basis van de visie en uh, vervolgens zijn we de visie verder gegaan met de vraag wat voor regio wil u zijn, waarvan u het antwoord op de volgende pagina ziet. Zuid-Kennemerland wil richting 2040-2050 een economisch sterke regio zijn met een hoge leefomgevingskwaliteit en oog voor duurzaamheid. Op de volgende pagina ziet u zeven strategieën. Deze zeven strategieën staan bewust in een cirkel en dat is omdat er geen volgorde zit in de strategieën en de ene strategie niet per definitie belangrijker is dan een andere strategie. Tegelijkertijd hebben de strategieën een grensoverschrijdend karakter en uh, is er ook sterk samenhang tussen de strategieën. We lopen ze bij langs um, en nogmaals, het is niet op volgorde. Op de volgende pagina ziet u een eerste strategie. Sorry voorzitter, ik ben even de pagina kwijt. Welke pagina zitten we nu? We zitten op pagina 15. 16. Dank u voorzitter. 16. En we gaan naar 16. Heel goed. Ja. Um, wat betreft verduurzaming mobiliteit uh, gaat het nogmaals om het klimaatakkoord. Um, de klimaatdoelstellingen impliceren schoner vervoer, ook ander vervoer, dus een aanpassing van ons mobiliteitsgedrag. En um, ook uh, slimmer vervoer. En daarmee streven we naar zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen in 2050. Dit heeft grote gevolgen voor Zuid-Kennemerland, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om juist die duurzaamheidsstap uh, te kunnen versnellen. Volgende pagina, pagina 17, ziet hier een prioriteit van de nieuwe investeringen. Daarmee spelen we in op het toekomstbeeld van deze visie. Want als we in willen spelen op een economisch sterke regio met oog voor duurzaamheid en een hoge leefomgevingskwaliteit, vraagt het om het maken van keuzes. Um, daarmee willen we op de eerste plek inzetten op fiets en uh, voetganger. Op de tweede plek komt het openbaar vervoer. Op de derde plek komt deelmobiliteit en tot slot de auto. Daarbij moet u zich realiseren dat deze visie is opgesteld voor 2040-2050. Wat betekent dat het een geleidelijk proces is en niet iets wat morgen ingaat. Um, wat betreft de auto geldt dat het hier gaat om het gericht faciliteren van de auto. Dat betekent uh, dat we nog steeds de evidente knelpunten moeten gaan oplossen. En dat we nog steeds willen zorgen dat uh, bereikbaarheid in zuid kennemerland gewaarborgd blijft. Voor juist kwetsbare groepen die er afhankelijk van zijn. Maar ook als we een economisch sterke regio willen zijn is het belangrijk dat we wel bereikbaar blijven. Juist voor, ook voor inwoners en juist ook voor bijvoorbeeld logistiek. Op de volgende pagina ziet u um, de ketenmobiliteit. Waar we op in willen gaan zetten is een sterke ketenpositie voor het openbaar vervoer. Daarbij moet het makkelijker worden en ook vlotter worden om van, om van vervoersmobiliteit te kunnen wisselen. Daarbij willen we het OV centraal stellen en is het belangrijk om overstappunten te gaan faciliteren. Waarbij je over kan stappen uh, op bijvoorbeeld de fiets of juist vanuit de auto op het OV kunt overstappen. De volgende pagina, um, pagina 19 inmiddels, um, gaat het om het versterken van de oost-west verbindingen. Zoals eerlijk gezegd wordt de oost-westelijke richting steeds belangrijker voor Kennemerland en zien we nog altijd een groeiende pendel. Daarom willen we de oost-west verbindingen versterken voor alle modaliteiten. Um, daarvoor zijn alsnog forse investeringen uh, noodzakelijk en houden we de prioritering van modaliteiten aan de volgende pagina ziet u de flexibiliteit uh, van de kustzone. Um, want juist als we het hebben over die oostwestelijke richting, dan speelt de kustzone een belangrijke rol. Vanwege het verkeer dat hier op zonnige dagen bijvoorbeeld, maar ook met grote evenementen naartoe beweegt. Daarin willen we flexibel zijn. Juist omdat niet iedere dag betekent dat er een grote stroom uh, naar Zandvoort komt betekent wel op die drukke dagen dat de toegangswegen nu volstromen... Euh, met gevolgen voor bereikbaarheid en ook leefbaarheid voor de gehele regio. Daar staat wel tegenover dat de kustzone van groot economisch en maatschappelijk belang is... en dat juist de bereikbaarheid daarvan gewaarborgd moet worden. De volgende pagina um, gaat het om slimmere mobiliteit... en ook hoe we onze bestaande capaciteit slimmer kunnen benutten. Um, we hebben een gebrek aan ruimte en dat is vooral aan de orde in een aantal kernen binnen Zuid-Kennemerland. En dit is een regionaal probleem omdat juist doorgaand verkeer door kernen loopt wat ergens anders van afkomstig is. Um, daarom willen we inzetten om meer ruimte voor fiets, voetganger en OV binnen de kernen en de auto oplossingen bieden waar dat mogelijk is, uh, zodat ze bijvoorbeeld om de kernen heen kunnen rijden. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Waar gaan we verkeer nog wel toelaten, Waar kunnen we het uh, verminderen en waar is dit allemaal mogelijk? De volgende pagina um, gaat het om het bouwen met mobiliteitsplan. Juist als we meer woningen willen toevoegen in Zuid-Kennemerland en meer ontwikkellocaties willen creëren, eh, wordt het belangrijk om goed te kijken naar bereikbaarheid. Juist om bereikbaarheid te zien als een voorwaarde voor gebiedsontwikkeling. En daarom willen we voorstellen dat er allereerst wordt gebouwd rondom OV-hubs. En wanneer dit niet mogelijk is, dient een slim mobiliteitsplan ervoor te zorgen dat de toegenomen drukte niet direct resulteert in meer drukte op de weginfrastructuur. Um, tot zover de zeven strategieën. Um, om deze strategieën daadwerkelijk te kunnen laten landen in Zuid-Kennemerland... Um, hebben we oplossingsrichtingen geformuleerd um, die we nu zullen gaan bespreken. En net als die zeven strategieën kennen de oplossingsrichtingen een sterk samenhang... en hebben ze ook een gebiedsoverschrijdend karakter. de volgende pagina um, ziet u wat er te grondslag ligt aan deze oplossingsrichtingen... Um, we hebben niet een oneindige ruimte in Zuid-Kennemerland. We hebben juist te maken met dichtbebouwde steden en uh, dorpskernen, en tegelijkertijd hebben we een ontzettend waardevol landschap. Um, daarnaast hebben we een klimaatdoelstelling, en dat betekent dat we moeten gaan kiezen voor vervoersvormen die efficiënt met ruimte omgaan en tegelijkertijd weinig tot geen uh, CO2 uitstoten, waarvan de afbeelding u een impressie geeft. Um, vervolgens de oplossingsrichtingen. Je kunt de pagina omslaan, we zijn inmiddels op pagina 25. Allereerst willen we gaan inzetten op het fietsnetwerk en dan heb ik het allereerst over het lokale netwerk. Juist om die balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten is het belangrijk om in te zetten op een compleet lokaal fietsnetwerk en te gaan werken aan capaciteit en ook missende schakels waar die er zijn. Daarvoor is ruimte nodig en dat betekent dat waar mogelijk de auto om kernen heen kan gaan rijden. Terwijl we daarbinnen zoveel mogelijk ruimte kunnen gaan creëren voor voetganger, fietsers, openbaar uh, vervoer en bijvoorbeeld ook groen. Op de volgende pagina ziet u dat we het lokale fietsnetwerk gaan uh, aanvullen met het regionale fietsnetwerk. Um, het regionaal fietsnetwerk kent veel potentie en dat komt met name door de opkomst van de e-bike. Waardoor het juist mogelijk wordt om ook die lange afstanden... Um, bereikbaar te houden voor Zuid-Kennemerland. Om die populariteit te faciliteren is het belangrijk om te investeren in dit regionale fietsnetwerk. Zowel voor bewoners van Zuid-Kennemerland als bezoekers. Um, daarmee verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid van de regio, maar het gaat ook om een vermindering van CO2-uitstoot. En we moedigen mensen aan om, minder te bewegen, om meer te bewegen. Op de volgende pagina... ...ziet u dat we met fiets niet alles kunnen bereiken... ...en dat het ook belangrijk is om in te zetten op een schaalsprong voor het openbaar vervoer. Als we nu kijken naar Zuid-Kennemerland zien we dat er verschillende treinstations liggen... ...maar dat het treinstation van Haarlem veruit de meeste in- en uitstappers verwerkt. Daarmee dreigt een overbelasting van dit station. Juist met nieuwe kwalitatieve verbindingen richting de andere stations... Um, ...willen we juist die andere stations verder gaan benutten... Um, en zorgen we er daarbij ook voor dat er genoeg capaciteit uh, moet zijn in de treinen. Daarmee wordt de OV-capaciteit in uh, Zuid-Kennemerland beter benut en wordt station Haarlem met bijbehorende voorzieningen, zoals het busstation, uh, verder ontlast. Op de volgende pagina... Um ziet u dat uh, stations die we nu hebben, dat dat nog niet helemaal voldoende is. Want als we het juist hebben over die oost-westelijke richting... Uh, dan zien we dat we het OV-aandeel juist op die richting nog verder kunnen versterken. En dat kunnen uh, inzetten op een sterkere OV-positie. Daarvoor is nog wel een station nodig en daarbij gaat het om het station um, in Haarlem-Zuidoost. Vanaf hier kunnen we, als het een multimodaal openbaar vervoersstation wordt... Um, ...inclusief PNR-hubs, zodat het ook mogelijk wordt om hierop over te stappen... Um, ...Zuid-Kennemerland voorzien in betere verbindingen richting Amsterdam en Haarlemmermeer. Dat is ook iets waar de MRA op inzet en dat ziet u op de volgende pagina. We zijn inmiddels op pagina 29. Um, want de MRA zet in op een toekomstvast OV-netwerk... ...waarbij ze ruimtelijke economische ontwikkelingen als uitgangspunt nemen... Um, daarmee oriënteren ze zich dus ook op de belangrijkste werklocaties... ...wat van groot belang is voor Zuid-Kennemerland. Dit OV-netwerk kan echter nog veel aantrekkelijker worden georganiseerd... ...zodat we mensen een comfortabele en ook snellere route aan kunnen bieden... Um, ...en uh, het nog aantrekkelijker wordt. Op de volgende pagina ziet u een van de maatregelen die we voor Zuid-Kennemerland kunnen nemen. Daarbij gaat het om de zuid -Tangent. Um, we willen voorstellen dat de zuid voortaan om Hoofddorp wordt heen gevoerd, zodat we een snellere verbinding van Zuid-Kennemerland naar Schiphol en Amsterdam kunnen aanbieden. Um, Hoofddorp zelf blijft overigens nog gewoon bereikbaar door de huidige routes die al bestaan. Volgende pagina... Om ketenmobiliteit te kunnen faciliteren is het belangrijk om overstappunten te creëren. En dit gaat om maatwerk. Op de ene plek kan een grote hub worden gemaakt en op de andere plek zal voldoende zijn om een kleinere hub te maken. Um, hierbij kan parkeerbeleid een sterk sturingsmiddel zijn om uh, de andere modaliteiten ook te prioriteren en Zuid-Kennemerland niet alleen bereikbaar maar ook leefbaar te houden. Daarmee gaan we dus gebundeld parkeren en ook mobiliteitshubs combineren binnen deze overstappunten die uh, op goed bereikbare locaties, bijvoorbeeld langs de regio-ring, komen te liggen. Dat ziet u op de volgende pagina's. Um, de PNR-locaties kunnen direct langs de ring uh, liggen, waardoor men gemakkelijk kan overstappen van deze locaties op de fiets of bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Daarbij gaat het niet alleen om het faciliteren van de woonwerkpendel, maar juist ook om het faciliteren van uh, uh, recreatief uh, verkeer. Dan op de volgende pagina, pagina 33 zijn we inmiddels, zien we een belangrijke oplossingsrichting uh, voor Zandvoort. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van de kustzone. Het idee is dat een bezoek aan de kustzone al begint bij het betreden van uh, het duingebied. En dat we daarmee willen inzetten op het slimmer uh, organiseren en slimmer spreiden dus ook van bezoekers en daarmee een betere ontvangst. We willen inzetten op um, PNR-locaties langs de ring, zodat bezoekers verleid worden om daar hun auto te laten staan, zodat ze vervolgens uh, al vanaf het duingebied hun dag aan het strand kunnen beginnen. Daarmee um, kan Zandvoort uh, uh, transformeren tot een autolieuw gebied. Sorry. <laughs> Daarmee wordt niet gezegd dat het een autovrij gebied wordt. En dit doen we juist zodat Zandvoort ook bereikbaar blijft voor de inwoners en bijvoorbeeld ook voor distributie. De volgende pagina um, hebben we nog een uh, oplossingsrichting. En daarbij gaat het om het spreiden van de pendelstroom. Want we kunnen inzetten op een netwerk en het uitbreiden van een netwerk, maar tegelijkertijd gaat het ook om het zo goed mogelijk benutten van het huidige netwerk. En daarom is het van belang dat Zuid-Kennemerland in gesprek gaat met de MRA en ook gaat kijken welke bedrijven het juiste economisch profiel hebben voor Zuid-Kennemerland. Daarnaast kan Zuid-Kennemerland gaan praten met werkgevers, maar bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen op welke tijden zij beginnen, zodat we juist die piek uit de ochtend- en avondspits kunnen halen. Tot slot, op de volgende pagina ziet u de laatste oplossingsrichting. En daarbij gaat het om een verbetering van de doorstroming van de regioring. Wat ook van groot belang is voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland. Want als we minder auto's in de kernen willen, dan moeten we wel een goed alternatief aan kunnen bieden. En daarom is het belangrijk om die missende schakels in de regioring, waarbij het gaat om de Velserverbinding en ook de doorstroming op de N205, te we daarop inzetten en die schakels uh, daadwerkelijk gaan oplossen. En op de volgende pagina um, komt u erachter dat we inmiddels de strategieën en ook de oplossingsrichtingen allemaal zijn doorlopen. En um, dat uh, we met deze oplossingsrichtingen willen toewerken naar een economisch sterke regio met een hoge levenskwaliteit en oog voor duurzaamheid. Op de volgende pagina ziet u nogmaals de zeven strategieën. Deze zeven strategieën zijn verwerkt in meerdere oplossingsrichtingen. En op de volgende pagina, snel doorbladeren, ziet u de tabel waarbij u kunt zien dat de strategieën daadwerkelijk beantwoorden door de verschillende oplossingsrichtingen. Dan het uitvoeringsprogramma op de volgende pagina. We hebben een opmaat voor een uitvoeringsprogramma gemaakt... Uh, ...waarbij we voor ieder project een onderzoekstraject en ook een ontwikkeltraject hebben aangegeven. U kunt het wellicht al lezen op deze pagina en anders staat het in de visie uh, ook beschreven. Um, daarbij wordt er ook onderscheid gemaakt op meerdere schaalniveaus. De schaalniveaus staan beschreven op de volgende pagina, wat inmiddels pagina 40 is... Um, want aangezien deze visie gaat over meerdere schaalniveaus vanwege het grensoverschrijdende karakter van bereikbaarheid, is het ook belangrijk dat de visie op verschillende schaalniveaus eh, zal worden uitgewerkt. En dat betekent dat we voor een goed bereikbare regio op lokaal, regionaal, bovenregionaal en nationaal niveau moeten samenwerken. Op de volgende pagina ziet u het uitvoeringsprogramma. Um, daarbij zijn dus de verschillende schaalniveaus aangegeven en ook de verschillende trajecten bij uh, de projecten. Um, daarbij is van belang om te beseffen dat er samenhang uh, is tussen deze projecten. Um, zoals bijvoorbeeld op de volgende pagina ziet u dat er een, uh, eigenlijk een soort drie stappen strategie zit in het OV netwerk. Allereerst willen we het OV netwerk benutten, vervolgens gaat het om uitbreiden en daarna gaan we het versterken met knooppunten. Een ander voorbeeld ziet u op de volgende pagina en daarbij gaat het over uh, ketenmobiliteit. Want op het moment dat we in willen zetten op ketenmobiliteit en mensen willen laten overstappen, is het uiteraard van belang dat we ook die overstappunten gaan faciliteren. En dan heb ik het dus over de PNR-locaties. Op de volgende pagina ziet u het derde voorbeeld en dat is namelijk dat uh, de doorstroming op de regio-ring geldt als een belangrijke voorwaarde voor autoluwe kernen. Al deze oplossingsrichtingen komen terecht op de visiekaart die u op de volgende pagina ziet. Pagina 45 inmiddels. Um, die u ook in de visie zelf uh, nog gedetailleerder kan bekijken. En dan ben ik aan het einde gekomen van deze presentatie. Hopelijk was het snel genoeg. Ja, <lacht> ja toch? <lacht> um, en op deze pagina ziet u nogmaals met welke publieke en private stakeholders we deze gedeelde ambities hebben omgezet in een gedeeld verhaal. Dank u wel. Nou, mevrouw Alders, ik ben... we zijn diep onder de indruk van de snelheid waarmee u door al deze sheets gegaan bent. Mijn compliment daarvoor en ik dank u vriendelijk. Geachte leden, wethouder, tribune. Uh, alles is erg kort, tenminste, de informatie die tot u gekomen is. Uh, het is ook nog niet helemaal klaar, heb ik begrepen. Morgen krijgt u ook nog een brief. Desalniettemin kan ik me voorstellen dat u toch een aanvullende vraag hebt. Mag ik dan u de gelegenheid geven en ik kijk even rond en ik begin gewoon met de VVD. Ook aan mij mag dat eventueel, maar ik, ik denk er toch. Uh, voorzitter, we kunnen um, het, het hele stuk wel uh, doornemen, maar ik heb eigenlijk um, één uh, vraag hieromtrent... En het heeft namelijk te maken, alles te maken met de, de positie van de auto... en het autoluw maken uh, zand, uh, van Zandvoort. Er uh, komen toch meer vragen aan, merk ik. Uh, heeft de raad hiertoe besloten? Welke kaders heeft de raad hiertoe meegegeven? En we kunnen lezen dat in het, uh, het uh, raadstuk van de gemeente Heemstede... dat de stuurgroep van 27 november een uh, akkoord heeft gegeven op dit stuk... Ik heb de verslagen laten opvragen van alle stuurgroepvergaderingen. En uh, het blijkt dat wethouder Berendsen niet bij die vergadering aanwezig is geweest. Klopt dat? Zo ja, wie is er dan wel aanwezig geweest? Uh, wie heeft namens het college van Zandvoort hier akkoord opgegeven? En is het college van Zandvoort ook van plan om in te stemmen met dit stuk? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurzon. Ik... Voorzitter. Goed, en ik zie meneer Barbara Heurzon. Oh. Voorzitter, mevrouw. met die laatste vraag van mevrouw Keuransson. In nog een Ik zie een interruptie van GroenLinks. Ja, ik, ik uh, twijfel een beetje... Interruptie voor mevrouw Keuransson, staat? Nee, nee, het is een interruptie over deze vorm van vergaderen. Want uh, mij is er oor gekomen dat dit niet een commissievergadering is. En ik heb het idee dat de vragen die de VVD op dit moment stelt... Uh, wel heel erg negen naar het feit dat we hier een commissievergadering gaan houden over dit onderwerp. Um, en dan heb ik wel echt het bezwaar, wat ik ook al eerder deze week heb ingediend: dat ik met mijn fractie niet tijdig genoeg of niet op tijd dit stuk heb kunnen voorbereiden, omdat wij uh, volgens mij het pas donderdag uit mijn hoofd hebben kunnen lezen. Uh, en maakte wel bezwaar tegen het op deze manier stellen van vragen aan de wethouder. En zou ik dat graag zien in maart, namelijk de volgende vergadercyclus. Ik kan me wel even voorstellen dat dit uw reactie is. En dat was ook, denk ik, degene hoe ik deze vergadering introduceerde. We hebben wel een introductie <lacht> gehad van mevrouw Albers. We hebben wel een introductie gehad van de stukken. En ik heb ook vermeld dat het heel erg kort dag is. Toen zei ik, desalniettemin kan ik me toch voorstellen dat u enkele vragen heeft. Vragen over de stukken die gepresenteerd zijn en de stukken die voor u ligt. Het komt natuurlijk later weer terug zoals het behoort. Ook dat is bekend. Maar desalniettemin, nogmaals... ...kan ik me voorstellen dat u toelichtende vragen hebt. En daarom houden we deze vergadering. Dank u. Ik heb het woord gegeven aan Keurenson: ...en toen ik mevrouw of meneer balbergen Wilson. Klopt dat? Meneer. Dat, dat laatste klopt, voorzitter. Um, ik wou in ieder geval even in, a, aangeven... ...dat ik met de laatste opmerking van mevrouw Currenson ...van harte instem, want ook bij hadden de vraag... ...in hoeverre is dit stuk een gedeeld stuk door het college... En dan hebben we een aantal vragen en ja, dat zijn er niet al te weinig. Het is nogal een stuk. De technische vragen kunt u natuurlijk toch schriftelijk wel doorgeven, lijkt mij. Uh, en dan kunnen we ze ook weer allen onder ogen zien. Uh, daarbij kan ik me ook voorstellen dat u wat meer iets hebt wat op de tong brandt, wat u gelijk wil zeggen. Ja, ik weet niet of het eigenlijk allemaal wel technische vragen zijn uh, die, die ik heb. Laat ik maar eens met een heel belangrijk uh, punt beginnen. Uh, de, op pagina 20. De kustzone...